Wie de kerel ook is, hij zal in ieder geval geen landingshulp krijgen van Horseshoe. Hallo, pionier. Ga u gang. Bent u de captain van uw vliegtuig? Nee, en we zijn geen vliegtuig, we zijn een ruimtevaartuig. Kan ik even met uw captain spreken? Ja hoor, natuurlijk. Jeff, ze moeten jou hebben. Hallo, controle. Captain Morgan hier. Wat is het probleem? Gebleken is dat u op een frequentie uitzendt die niet meer gebruikt wordt.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 In 5 seconden na nu. 4, 3, 2, 1. Oei. door die. Wat gebeurt er nou? Te snel gestart. Snelheid, Mitch. Punt 2. Nu al. Of we door een geweer zijn afgeschoten. Mitch, zet de motor af. Dat heb ik al gedaan. Maar we versnellen nog steeds. Noodprocedure <tie> no inschakelen. <tie> ik kan ik, ik kan er haast niet bij. Het, het lukt niet. De snelheid neemt nog steeds toe. Op het ene moment ben ik zo zwaar als beton. En het andere zo licht als een veertje. Ja. Alles in orde, Jimmy? Ja, Jeff. Ik voel me alleen zo ziek. Dokter? Mitch? Ja. Ja, ik, ik denk oh. het wel, ja. Oh, ik voel me geradbruikt. Maar we zijn helemaal nooit gestopt. En we moeten een ongehoorde snelheid hebben gehad. En iedere druppel brandstof hebben we verbruikt. Snelheids- en brandstofmeter we werken niet meer.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 Ja, dit is heerlijk frisse lucht, zeg. En wat is die zon warm, hè? Het moet hier behoorlijk warm worden overdag. Ja, wij maar denken dat het hier tegen de avond al lekker koel zou zijn. Kunnen jullie naar stuurboord gaan? Ja, natuurlijk. Oké, okay, doe dat dan maar. Hé, hey, verdorie, dat ziet er niet goed uit. Wat is er? De wielen. De wielen zijn tot aan de as en in de grond gezakt. Hé. Hey.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 Overal in Nederland op de kabel en 747 AM. Radio 5,